Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Iedereen die ooit is behandeld bij de omstreden Duitse kankerkliniek bij Venlo... wordt opgeroepen zich te melden. Volgens de politie lopen alle patiënten een concreet gezondheidsrisico. In eerste instantie gold de oproep alleen voor oud-patiënten die klachten hebben. De afgelopen week zijn drie patiënten van de kliniek in Bracht overleden. Twee liggen er in het ziekenhuis. Een Syrische groep wilde lichamen van vijf Russen ruilen voor gevangenen die worden vastgehouden door het Syrische regime. De Russen kwamen maandag om het leven toen de helikopter waarin ze zaten werd neergehaald. Het ruilvoorstel komt van een groep die tot dusverre onbekend was, maar die wel over de identiteitsbewijzen van de Russen blijkt te beschikken. De groep zegt niet hoeveel gevangenen moeten worden vrijgelaten in ruil voor de vijf lichamen. Het aantal damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen neemt nog steeds toe, ondanks alle maatregelen zoals afschieten. De dieren beschadigen de natuur en zijn gevaarlijk voor het verkeer. De provincies willen daarom nog veel meer damherten afschieten. Natuurorganisaties verzetten zich daartegen. AZ heeft zich geplaatst voor de play-offs voor de Europa League. De Alkmaarders wonnen in Griekenland in de derde voorronde met 2-1 van pas Giannani Giannina. Met Heracles ging het in Portugal minder goed. De Almeloers kwamen tegen Aroca niet verder dan een 0-0 gelijkspel en zijn uitgeschakeld. In Rio de Janeiro is het Holland House geopend, de plek waar de Nederlanders hun bronzen, zilveren en gouden medailles vieren. In 1992 in Barcelona gebeurde dat voor het eerst, het Holland House was toen uniek, maar inmiddels hebben dertig landen hun eigen Olympische feestlocatie. In het Holland House in Rio is ook een tijdelijke ambassade, waar mensen terecht kunnen als ze bijvoorbeeld hun paspoort zijn kwijtgeraakt. Het weer, vannacht nog een bui aan zee, minimaal rond 13 graden. Morgen meer zon, maar ook nog buien, vooral in het binnenland. Het wordt 21 graden. Het weekend is overwegend droog met veel zon. Op zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio.